9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. Bijzondere excuses voor martelingen tijdens de culturele revolutie in China. En de VVD gaan we nog spreken over de verhoudingen tussen Rusland en Nederland. Hoort u nu ook al meer over in het NOS journaal met Mark Visser. D66 en de PvdA vinden in ieder geval... dat het Nederland-Rusland-jaar moet worden stopgezet... naar aanleiding van die mishandeling van de Nederlandse diplomaat in Moskou. De man raakte gisteravond lichtgewond bij die mishandeling. De twee mannen die zijn huis waren binnengedrongen... tekenden op een spiegel met lippenstift een hart... met de letters LGBT, een aanduiding voor homo's en transseksuelen. PvdA-Kamerlid Servaas heeft voorlopig geen zin meer... in het feestje met de Russen. Wat er gisteravond gebeurd is... is Echt heel ernstig en uh, zorgwekkend. Ik kan me niet herinneren dat er zoiets eerder gebeurd is. Dat een Nederlandse diplomaat uh, ja op deze manier mishandeld is. Het lijkt ook echt een doelgerichte uh, en goed voorbereide uh, aanval. Dus we moeten nu gewoon eerst duidelijkheid krijgen: wat is hier gebeurd? Uh, wie zit hierachter? Uh, en tot die tijd heb ik geen behoefte aan festiviteiten. D66 gaat nog iets verder en vindt dat ook het bezoek van het koningspaar aan Rusland moet worden afgezegd. Als je zegt dat het Nederland-Rusland feestjaar moet stoppen... dan moeten natuurlijk alle evenementen die daarbij horen... alle culturele evenementen, uh, en, maar ook een dergelijk staatsbezoek... dat kan denk ik in deze context gewoon echt uh, niet doorgaan... en dat geldt denk ik ook voor alle andere evenementen van het Nederland-Rusland jaar. Minister Timmermans heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. De relatie tussen de twee landen was al gespannen... onder meer door de arrestatie van de Russische diplomaat Borodin in Den Haag... en de rechtszaak in Rusland tegen activisten van Greenpeace. De nieuwe baan van vertrekkend burgemeester Reewinkel in Barcelona bestaat niet. Dan schrijven het AD en het dagblad van het Noorden. Begin deze maand schreef de burgemeester in Groningen op zijn Facebookpagina dat benoemd was tot speciaal afgevaardigde voor plaatselijk rampenmanagement. Het hoofdkantoor van de organisatie waar hij zou gaan werken laat aan beide kranten weten dat de functie niet bestaat. Daarnaast laat de organisatie weten dat meneer Reewinkel niet is benoemd door ons. Leden als Reewinkel voeren hun taken vrijwillig uit... en doen het altijd vanuit hun eigen standplaats... als burgemeester of wethouder. De woordvoerder van de burgemeester laat weten... dat Reewinkel op vakantie is... en dat er daarom niet op de zaak wordt gereageerd. Automobilisten die herhaaldelijk een boete krijgen, moeten bij elke overtreding extra gaan betalen. Alleen dan kan aan sociaal verkeersgedrag goed worden aangepakt, zegt onderzoeksbureau SWOF. Vicevoorzitter van de SWOF, Guido van Woerkom, vindt het vreemd dat iemand die zich door haast een keer gefrist in het verkeer, hetzelfde bedrag moet betalen als iemand die steeds weer in de fout gaat. Als je gewoon aan je uh, verkeer deelneemt en. Nou ja, er gebeurt dus af en toe iets, nou, dan zal je één, misschien twee bekeuringen per jaar hebben van een hele lichte soort. Als je grote snelheidsovertredingen maakt op andere manieren bekeurd wordt... en als dat optelt tot 15, dan zit je echt in de categorie eh, verkeers -ASO's. Want die zijn echt voor de verkeersveiligheid een gevaar. Swolf heeft onderzocht dat 0,1% van de automobilisten 6% van alle ongelukken veroorzaakt chipmachinefabrikant ASML heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen... maar de netto-winst zien dalen. Er werd voor ruim 1,3 miljard euro aan nieuwe chipmachines verkocht... en onderhoud gepleegd, een stijging van 7,3 procent. De winst was met 193 miljoen euro 30 procent lager... dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat is volgens ASML vooral toe te schrijven aan hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Eerst hier en daar mist, maar in de loop van de dag af en toe zon. Het blijft tot tegen de avond droog en het wordt een graad of 14. Vanavond dan enige tijd regen en ook de komende dagen af en toe een bui. Soms wat zon, het wordt wel wat warmer. In het weekend 15 tot lokaal 19 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, zijn we redelijk op tijd op ons werk vanochtend? Uh, de meeste in ieder geval wel. En de files die er nog staan, die beginnen allemaal af te nemen. Alles bij elkaar nog een kleine 50 kilometer. Nog wel uh, flink wat vertraging op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij Nieuwerbrug, 2 kilometer. De rechter rijstrook is daar afgesloten... En het is ook nog langzaam rijden op de A12. Vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Maliveld over 8 kilometer. Dan nog een afsluiting. Het gaat om de N36 Almelo-Dedemsvaart. De weg is in beide richtingen bij Westerhaar afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. De afsluiting gaat nog wel even duren. En zolang kunt u omrijden, volgt daarvoor de borden met erop de uitwijkroute U44.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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Het dak ging eraf gisteren in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. waar België zich kwalificeerde voor het WK. Hollandse Hoeren! Ja, Hollandse Hoeren krijgen we hier naar ons hoofd Ja, Inmiddels gaat het wel weer met onze correspondent. u hoort hem zo dadelijk. Eerst nog even naar Moskou. Want daar werd gisteravond, u weet dat inmiddels een Nederlandse diplomaat in zijn woning mishandeld. Het is de tweede man van de Nederlandse ambassade, Onno Elderenbos. En minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur in Den Haag nu ontboden. En daarmee staan de verhoudingen tussen Nederland en Rusland nog verder op scherp. We gaan naar Moskou, naar correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, verwacht je dan vandaag nog tekst en uitleg van het Kremlin? Nou, of dat vandaag komt, dat weet ik eerlijk gezegd niet. En het zou toch in eerste instantie van het ministerie van Buitenlandse Zaken eh, moeten komen hier in Moskou. Maar we herinneren ons allemaal natuurlijk vorige week nog... toen minister Timmermans 4,5 dag heeft gewacht... Eh, voordat hij met zijn excuses kwam eh, naar de arrestatie van een Russische diplomaat in Den Haag. Dus het zou best eens een keertje kunnen dat eh, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov... nog een dagje weg, eh, wacht, al is het alleen maar als perserijtje. Tja... Nou, in Politiek Den Haag, uh, we hebben het vanochtend de hele ochtend in onze uitzending kunnen horen. Gaan er geluiden op om het Nederlands-Russische vriendschapsjaar vroegtijdig te beëindigen? Er zijn zelfs partijen die vinden dat de koning niet meer naar Moskou moet gaan. Uh, Denk je dat de Russen daarmee zitten? Nou, ik denk in principe dat ze daar niet zo heel erg uh, veel van te lijden hebben. Kijk, dit gaat om een diplomatieke rel, uh, een politieke rel, zo je wilt. En ja, Nederland is natuurlijk wat dat betreft niet het belangrijkste land in de wereld. Het wordt anders als het uh, de economische belangen gaat schaden. Er zijn grote economische belangen over en weer. Rusland uh, exporteert heel veel olie, heel veel gas naar Nederland. Maar vooral via Nederland, via de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Nederlandse bedrijven exporteren veel uh, zuivelproducten, bloemen machine onderdelen naar, naar Rusland en als daar uh, de klad in gaat komen ja dan gaan er uh, bedrijven onder lijden. Ja, hoe gaat dat in Rusland David-Jan? Moeten we nou alweer extra controles aan de grens verwachten van de tulpen en de melk? Nou, vooralsnog denk ik niet, omdat in dit geval natuurlijk overduidelijk de Russische kant in de, de, de fout is ingegaan. Maar als dit blijft doormodderen, als, als Lavrov, dus de Russische minister van Buitenlandse Zaken... en minister Timmermans, niet op korte termijn toch eens met elkaar om tafel gaan zitten... en, en tegen elkaar zeggen van jongens, hoe gaan we dit nou oplossen... ja, dan kan het allerlei onvoorziene consequenties hebben in de toekomst. Goed. Dankjewel David-Jan. Nou, we zeiden het al. In de Nederlandse politiek wordt verontwaardigd, gereageerd vooral en geschrokken. Wat de PvdA betreft worden de festiviteiten van het Nederland-Rusland jaar stilgelegd. Ligt het bezoek van de koning aan Rusland voorlopig ook wel erg moeilijk. Op dit moment kan ik me dat niet voorstellen. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt. Het is ook belangrijk trouwens dat... de veiligheid van onze mensen daar uh, gegarandeerd uh, wordt. Uh, wat ik zeg, tot die tijd uh, zijn festiviteiten uh, wat mij betreft niet aan de orde. Er zijn zoveel dingen gebeurd dat wat D66 betreft de glans definitief van dit feestjaar af is. En wij zouden dus de, ook daarom, daar graag mee stoppen. En hoe denkt de VVD daarover? Kamerlid Broeke, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar, wat moeten we doen met dat Nederland-Rusland-jaar? Nou Laat ik vooropstellen dat ook ik uh, buitengewoon geschrokken ben van wat daar gebeurd is. Uh, heel ernstig, heel ernstig voor de Nederlandse verhoudingen met de Russen. Um, maar dan is het ook heel verstandig dat um, uh, minister Timmermans eerst even tekst en uitleg vraagt. Niet alleen aan de Russische ambassadeur, maar, heb ik vanochtend ook gezegd, um, ook bij zijn collega Lavrov. En uh, laat hij dan vooral kijken wat de meest uh, adequate reactie is. Uh, ik vind het... Um, uh, ...zeer wel denkbaar dat we aan dat vriendschapsjaar... ...dat we daar uh, een punt achter zetten als blijkt dat het heel ernstig is. En dat is het natuurlijk. En dat uh, ook kan worden aangetoond dat bijvoorbeeld de Russen ervan zouden weten. Uh, maar laten we het op dit moment ook even aan Timmermans over... ...om zelf uh, die keus te maken. Hmm. Wat is daarover bij u bekend inmiddels, meneer uh, Van den Broeke? Want uh, Ten Broeke, heeft u contact met Russen? Nou, ik heb vanochtend geen contact met Russen gehad. Ik luister net zoals u naar, uh, naar uw uh, correspondent en de andere nieuwsbronnen die tot mij komen. Mm -hmm. uh, maar het lijkt verdacht veel op, uh, op wat er in Den Haag uh, zich heeft afgespeeld... Um, en wat ik ook vooral ernstig vind... is dat de diplomaat dat? thuis is aangevallen. Ja, nou ja, Tebuk, het, het, hoe bedoelt u dat? Die link met Den Haag? Nou ja, het, het heeft een aantal uh, kenmerken van, van een aanhouding... Uh, die, die natuurlijk ook in Den Haag heeft plaatsvonden. En dat vind ik... ik dat, dat is raar. Um, en daar moet dus opheldering over komen. Waarom is dit gebeurd? Hoe kon dit gebeuren? Hoe kon die diplomaat thuis uh, zijn aangevallen? En wat betekent dat voor de bescherming van Nederlandse diplomaten daar? Dat zijn allemaal vragen die wij op dit moment hebben... en waarvan ik verwacht... dat Timmermans die ook gaat stellen. Ja. En daar moet echt eerst antwoord op komen. Ja, dus vraagt u om nader onderzoek en nadere verklaringen. Zeker. Hoe voorzichtig moet de minister uh, opereren, vindt u? Want um, ja, we zitten natuurlijk ook nog met de gearresteerde Nederlanders... Greenpeace-medewerkers die nu op het ogenblik in de cel zitten. U zegt heel terecht dat Nederland op dit moment nog uh, een paar andere uh, uh, punten uh, met de Russen heeft... Uh, en om die reden vind ik het dan ook verstandig dat minister Timmermans uh, uh, niet van Kamerleden direct voorgeschreven krijgt wat hij moet doen, nog voordat hij de Russen gesproken heeft. Dan nou krijgen wij inmiddels het bericht binnen via Interfax dat er um, een strafrechtelijk onderzoek komt naar dit voorval. Wat vindt u daarvan? Nou, dat, dat is een adequate, snelle reactie. En daarmee zou het voor u ook afgedaan zijn? Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Want uh, ik, ik zou het ook wel graag zien dat we even afwachten wat de tekst en uitleg is die de Russische autoriteiten te bieden hebben. Okay. En dat kan uh, verkregen worden in de eerste plaats door de ambassadeur op het matje te roepen. Dat gebeurt volgens mij deze ochtend al. En in de tweede plaats denk ik dat het verstandig is dat in dit buitengewone geval uh, de beide bazen van de diplomatieke diensten... en dat zijn dus uh, Timmermans uh, aan onze kant en Lavrov aan de andere kant ook met elkaar willen. Helder. Fijn dat u dat even is. bij ons in de uitzending wilde komen, meneer Ten Broeke. Straks gaan we ook weer naar Den Haag. Over een uur begint daar het debat over het begrotingsakkoord. Met Joost Vullings kijken we vooruit. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, we gaan zo ook nog even naar Mark Robin Visser. Bij het vissertje in Moordrecht maar eerst naar China. Want um, ja, we kunnen wel zeggen dat het een zeer zeldzame gebeurtenis is. Een voormalig leider van de Rode Gardisten... heeft zijn excuses aangeboden over de martelingen... die plaatsvonden tijdens de culturele revolutie. Dat gebeurde eind jaren 60 onder Mao. Intellectuelen, schrijvers en leraren waren verdacht... en werden door jeugdige communistische milities vernederd en vaak gemarteld. Correspondent Marieke de Vries in Peking volgt dit verhaal. Marieke, wie is deze man eh, dat hij excuses heeft aangeboden? Ja, het gaat om Chen Xiaolou. Uh, hij is ook nog eens een zoon van een voormalige hoge militair en een oud-minister... En hij heeft gisteren dus persoonlijk zijn excuses aangeboden aan de leraren... die hij uh, op zijn middelbare school heeft gemarteld en in het openbaar heeft vernederd. En dat had hij eerder al gedaan op internet. En toen schreef hij dat hij zijn ziel wilde reinigen... nadat een, uh, een vroegere klasgenoot van hem uh, foto's had gestuurd... van die openbare vernederingen op zijn school in 1966. En toen vroeg hij al zijn voormalig kameraden of die... Namens hen hun voormalige leraren excuses mocht maken. Ja, en dat leidde ertoe dat hij gisteren op die voormalige middelbare school recht tegenover zijn oud leraren zat. Daar zijn nu ook allemaal foto's van verschenen op internet. Die worden constant rondgetwitterd uh, op het Chinese internet... omdat het zo'n bijzonder gezicht is dat iemand die het gedaan heeft... nu nou ja, vergeving als het ware vraagt aan zijn leraren. Hij zei dat zulke onmenselijke overtrainingen van mensenrechten... nooit meer in China mogen voorkomen. Zo. Tja, je zei dan, Marieke, uh, uh, hij vroeg zijn kameraden dit ook te doen. Uh, staat die model voor veel jongeren van zijn generatie... die dat inderdaad ook hebben gedaan? Ja, hij staat model voor die generatie eind jaren zestig onder Mao... die zich hebben laten ophitsen, als het ware, door Mao. Om te breken met het verleden en de gematigde communisten... die toen een beetje de leiding dreigden over te nemen in de ogen van Mao in China... Uh, om hen te vernederen, de intellectuelen te vernederen... leraren die dus de jongeren uh, het intellect moesten bijbrengen te vernederen. En dat gebeurde op een manier... ze werden op uh, grote pleinen en in, in de aula's van scholen... Met, met bordjes om hun hals en met puntmutsen op uh, vernederd... Uh, werden voor kapitalisten uitgemaakt, voor vijanden van de staat. En dat had natuurlijk een uh, enorm ontwrichtend effect op uh, de Chinese samenleving. Want in heel veel families waren er ofwel daders ofwel slachtoffers... Uh, natuurlijk uh, van deze reële revolutie. Maar sindsdien is er uh, in China nog nooit echt... een openbaar debat over ontstaan. Omdat uh, men hier liever gewoon niet over praat. Men wil niet weten wie waren de daders, wie waren de slachtoffers. En daarom de zijn deze excuses natuurlijk ook zo bijzonder. Ja, en, en kan jij je dan voorstellen, Marieke... dat um, dit het begin is van meer openheid over die culturele revolutie? Dat er misschien wel een openbaar debat komt... Nou, dat zal uh, zo'n vaart niet lopen. Je moet altijd een slag onder de arm, om de arm houden. Want uh, nou, Chen is in ieder geval de hoogste functionaris tot nu toe... die spijt heeft betuigd. Um, en er zijn ook wel anderen die mondjesmaat hebben gezegd... ja, ik heb mijn broer dit en dit aangedaan. Ik heb die en die verlinkt. Dus het begint langzaam op uh, gang te komen. Maar die brede discussie, echt dat nationale debat... Dat is er nog lang niet. En dat heeft ook alles te maken met de, de rol die Mao nog steeds in de Chinese samenleving speelt. Dus een belangrijke rol van Aardsvader nog steeds. Oké. Okay. Correspondent Marieke de Vries vanuit Peking. Dankjewel. Nou, de ANWB. Voor de verkeersinformatie. John Bakker is bijna voorbij. Ja, het lijkt er wel op. Uh, acht files nog, alles bij elkaar. Een kleine 30 kilometer bij elkaar. Eigenlijk niet zo, uh, zo gek veel uh, bijzonderheden meer. Uh, op de A10, de ring van Amsterdam tussen knoopend Amstel en Oud-Zuid nog 4 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug 2 kilometer. Maar de rijstroken daar zijn weer vrij. En de andere kant op richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld nog 3 kilometer. 17 minuten over 9 is het. Mark Robin Visser heeft de hele ochtend bij eigenaren van recreatiewoningen... reacties opgetekend en laten horen op de radio. Zij demonstreren vandaag in Den Haag. Um, Mark Robin, nou ben ik wel erg benieuwd... wat de reactie is van de politiek en bestuurders. Ja, nou ja, goed. Daar, daar zit ik nou aan tafel bij meneer Bosman... wethouder van de gemeente Zuidplas... waar moordrecht onder valt, namens gisteren Unie-SGP... Bent u hier bestuurder? Uh, ja, het ging vanochtend eigenlijk een beetje over het verschil tussen wonen, zijn... en recreëren en verblijven. Hoe, hoe, hoe, hoe ziet u dat? Het park waar we het over hebben uh, hier, uh, dat is een recreatiepark. En daar mag je recreëren. Mm -hmm. um, en uh, wonen, uh, dat verstaan wij als permanent bewonen... Mm -hmm. betekent dat je daar je hoofdverblijf hebt... Mm -hmm. Daar gaat deze discussie over. Het bestemmingsplan, wat geldt voor dat gebied, heeft omschreven dat het om een recreatiepark gaat. En heeft heel nadrukkelijk ook aangegeven dat permanente bewoning daar niet is toegestaan. Je mag er wel 24 uur per dag recreëren. Je mag er, recreëren. Je mag er ook Je mag permanent blijven. recreëren. Uh, permanent recreëren, dat is niet uh, de definitie die daarbij past. Want recreëren betekent uh, dat je daar zo af en toe recreëert, maar niet permanent. Want maar dan, wat is dan af en toe? Uh, dan krijg je dus de discussie, is het permanent wonen of is het ja. permanent recreëren? Dat is semantiek. Uh, de rechter heeft in een aantal situaties bij uh, handhavingskwesties uitgesproken dat het beleid duidelijk is en dat permanente bewoning dus niet is toegestaan... want dat past niet bij de omschrijving zoals die in het bestemmingsplan is weergegeven. Over duidelijkheid gesproken. De mensen die ik vanmorgen sprak hier, die zeggen het ontbreekt aan duidelijkheid. Dat hoor je ook in andere gemeenten en daarom gaan ze vandaag naar Den Haag om te demonstreren. Laat ik u eens even een voorbeeld geven. De gemeente Zuidplas, uw gemeente, heeft nog niet zo lang geleden een forensenbelasting ingevoerd. Dat is een belasting die mensen recreanten moeten betalen die niet hier definitief wonen. U heeft die betrokken bewoners aangeslagen voor forense Dat klopt, hè? Ja. ja. Aan de andere kant heeft u een dwangsom opgelegd... wegens permanente bewoning. Dat klopt. Uh, Wat is dat... het nou? Zijn het nou permanente bewoners in uw ogen... Ja. of niet permanente bewoners? Want je kunt niet allebei. Nee, dat klopt. Uh, maar op het moment dat je daar verblijft om, uh, op zo'n park dan val je onder de belastingverordening voor forense belasting. Maar tegelijkertijd, en dat is het dubbele erin... constateren wij dat er ook permanent gewoond wordt op de parken. En dat moet je vanuit de ruimtelijke ordening gezien... het bestemmingsplan, moet je dat handhaven. Dus dat is de actie die wij nu inzetten. Wij schrijven mensen dan aan omdat wij constateren aan de hand van een aantal criteria... dat er sprake is van permanente bewoning. En bij die aanschrijving hoort een dwangsom. Want dat is het instrument om te zorgen... dat die permanente bewoning beëindigd wordt. Ja, ja. Ik heb vanmorgen op het park gehoord dat er jarenlang niets is gehandhaafd. Dat mensen gewoon een hypotheek konden krijgen. Dat ze bij de belastingen de woning als eerste woning konden opgeven. En nu ineens dit. Nu ineens uh, is het ja. kort door de bocht... Want uh, het zal bekend zijn dat uh, wij al vanaf 1993 in uh, Moordrecht, dat is uh, onze voormalige gemeente Moordrecht, gehandhaafd worden. Ja. Ik heb van de bewoners daar gehoord dat ze daar nooit iets van hebben gemerkt. Dat lijkt me heel stug, ja. uh, want we hebben in de periode 94 tot 2010 50 handhavingszaken gehad. Het me dunkt dat de bewoners daar wel iets van gemerkt ja. hebben, want het heeft zelfs geleid tot procedures bij de Raad van State. Ja. Dus er is wel degelijk gehandhaafd. Um, wat weliswaar speelt, is dat wij nu uh, wat frequenter die handhaving toepassen. Maar dat beleid is niet nieuw. Wij continueren dat. En het is ook in uh, andere voormalige gemeenten uh, geschied. Meneer Bosman, wat moet er nou met die mensen gebeuren? Ze kunnen hun huis niet verkopen op dit moment. Het is totaal onverkoopbaar, al hun geld zit erin. Moeten die onder een brug gaan slapen? Handhaven op permanente be bewoning... Uh -huh. betekent niet automatisch dat mensen gedwongen worden... hun huis te verkopen. Uh -huh. Dat is ook niet wat wij zeggen. Ze moeten gewoon ergens anders gaan wonen. Ze zeggen. moeten hun hoofdverblijf uh -huh. elders zoeken. Maar niet ja. op het recreatiepark. Nou, Dat moet je hier dan financieel maar kunnen uh, veroorloven. Ja, uh, wij hebben ook uh, afgesproken dat er uh, uh, uh, maatwerk geleverd wordt. Okay. Dus bij schijnende gevallen hebben wij de mensen ook aangeboden om hier te komen uh, uh, overleggen. En dan wordt de termijn ook opgerekt tot drie jaar. En het feit van de financiën, dat begrijp ik. Ik heb dat ook in eerdere situaties gezegd. Het speelt niet alleen op de recreatieparken... dat de huizen minder waard geworden zijn. Meneer Bosman, we wachten het af. Ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd wat het vandaag in Den Haag gaat opleveren. Ja, Goed, Rienus Bosman, wethouder in Zuidplas, hartelijk bedankt. En de groeten uit Zuidplas. Okay. De verhalen van Mark Robin van vanochtend in Zuidplas en Moordrecht op onze website nos.nl. Even naar onder scrollen, daar vindt u zijn weblog. Ga naar België. Pop-icoon Stromae zong vanaf de middenschip. Premier Di Rupo danste mee in het Brusselse Koning Boudewijn Stadion. Werd gisteren massaal gevierd hoe de Rode Duivels zich naar het WK in Brazilië hebben gevoetbald. Het succes zorgt voor euforie en verbroedering. Onze correspondent Stijn Sade pakte met de voetbalfans de metro naar het stadion. Nou, dat heeft hij geweten. Hollandse hoeren krijgen we hier uh, naar ons hoofd geschrikt. Mannen verkleed in lange jassen. Dozen met uh, biertjes mee. Al een voorschot op uh, wat uh, in Brazilië nog komen gaat. Hollandse hoeren wordt er geroepen. Ik kan er ook niks aan doen. België zijn beter een de Nederlanders zelfs in. Nou dat begint u ook al. Ja, ja, ja. ja. ja. Jullie zijn die-hard-fans. Wel, ja. Yeah. Zo mocht je het noemen, ja. Er wordt in alle kranten enorm veel geschreven over uh, de Belgitude. Uh, de duivels die zetten België in vuur en vlam. Er wordt niet meer gesproken over afscheiding, opsplitsing, Bart de Wever, nationalisme. Nee, Iedereen ja. is helemaal in de ban. Ik vind dat wel leuk. Dat is nu voor één keer dat zo Wallonië en Vlaanderen eigenheer is. En dat is leuk. Ik ben voor de eenheid van België. <laughs> het is meer dan een hoop. Ja, Het is dus helemaal nieuw voor, voor onze generatie natuurlijk. Heeft u ooit een gevoel van trots gehad voor België? Uh, tot nu toe niet, niet echt. Nu misschien wel, hè. Een hele jonge België. Hij eens van Australië en spreekt geen enkel Nederlands woord. zijn vader, die spreekt wel Nederlands, maar uw zoon nee, niet. Alleen vive la Belgique. Vive Belgique. va au ja, Stromai, helemaal live daar bij jou. Bert Sterks in het koning doen. Hij voelt zich daar als een vis in het water is, meneer. Ja, hij voelt zich <laughs> duidelijk in zijn uh, sas. Maar uh, Elio Di Rupo, onze premier, die stond ook wat uh, rustig mee te shaken. Vooral met een heel brede glimlach. Ja, ik word meteen meegenomen in Zijn hij wel afwins in hè? Ja, 100%. En als het nou nog eens tot een match daar uh, tegen Oranje komt, Nederland. Ja, wij weten zelf ook, een man die maakt geen schermenkans. Hallo, overbodige vraag, kom op nou. Oh, het applaus en de toejuichingen die de komende minuten zullen volgen, die zijn over en over verdiend voor wat is geweest natuurlijk deze onvergetelijke kwalificatiecampagne. Blamingen, met... Walen, Brusselaars, iedereen met elkaar gewoon. Het, dus, het kan dus wel. Ja, dat kan het kan wel. Het heeft iets met politiek te maken. Iedereen is uiteindelijk hetzelfde. Tumor is Oké, en hoe juist ze voetbalden ook nog tegen Wales. Het eindigde de wedstrijd in 1-1, maar die uitslag deed er natuurlijk helemaal niet meer toe. De Belgen waren al door en gisteravond ging het vooral om feestvieren. Nou, en dat hebben we geweten. Vier minuten voor half tien is het. We gaan nog eventjes naar Den Haag. In twee weken tijd werd er achter gesloten deuren het begrotingsakkoord... of herfstakkoord of crematoriumakkoord, wordt het ook wel genoemd, in elkaar gesleuteld. De oppositie zal het akkoord vandaag kritisch doorlichten, is de verwachting. Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou ja, niet de hele oppositie natuurlijk... want de meest favoriete oppositiepartijen van Dijsselbloem... D66, de ChristenUnie de SGP... ja, moeten het kabinet wel steunen, ja, dat, dat zullen ze ook zeker doen. Die zullen het premier Rutte niet moeilijk maken vandaag. Ja, dit debat zal ook een beetje de nieuwe politieke verhoudingen in Den Haag letterlijk zichtbaar maken. VVD en de Partij van de Arbeid en dus ook het kabinet weten zich voortaan gesteund als het aankomt op de begroting de centen door ja, de zogenoemde C3, de Constructieve 3, D66, ChristenUnie en de SGP. Nou ja, goed, en dan heb je de PVV en de SP, ja, die vinden dit, dit nieuwe pakket aan bezuinigingen net zo slecht als het eerste en vinden steeds dat het kabinet moet opstappen. Uh, maar hun harde woorden zullen vandaag weinig indruk maken. En CDA en GroenLinks, die nemen een, een tussenpositie... en zo zal het debat ongeveer eruit gaan zien. Ja, uh, Joost, we spraken Buma eerder van het CDA natuurlijk. Die zei al van, ja, veel te weinig aandacht voor koopkracht, economie... en werkgelegenheid natuurlijk. Maar ja, heel erg negatief was hij verder ook niet. Wat zal zijn toon zijn. Nou ja, precies, er een beetje tussenin. Kijk, hij, hij kan niet zoals als, als Geert Wilders met, de, met een kettingzagen het debat ingaan. Misschien een heel klein kettingzaagje. Kijk, hij moet natuurlijk wel afstand nemen van het kabinet. En zeggen, uh, mijn plannen zijn beter. Ik ben nog steeds tegen die lastenverzwaringen. Er worden nog steeds te weinig banen gecreëerd. Maar hij ga, zal ook niet die toon aanslaan. Want hij wil zeker niet in het kamp worden geplaatst van PVV en SP. Partijen die alleen maar tegen zijn. En op hoge toon ageren tegen het kabinet. Ja, bij dat kamp wil het CDA niet Horen, dus hij gaat er een beetje middenin zitten. Wat hij goed vindt, zal hij goed vinden. En wat hij slecht vindt, zal hij zeker niet nalaten om te benoemen. Hmm, Joost, dat lijkt alsof uh, premier Rutte eigenlijk een ontspannen dag tegemoet gaat. Ja, dat, uh, ik zou bijna zeggen, me dunkt. Daar, daar begint het wel op te lijken. Maar Mag hij even, waar je wat een beetje roet, roet in het eten, gooien... zijn die doorrekeningen van het CPB van, oh ja. het, uh, van het pakket... Uh, kijk, als blijkt dat ze de 6 miljard niet halen... dat het niet optelt tot 6 miljard euro... of dat een aantal maatregelen gewoon niet haalbaar zijn... een beetje op drijfstand berusten... kijk, dat kan het feestje natuurlijk nog wel verstoren. Hmm. Hebben ze die al dan, Joost, vandaag nog niet, toch? Of? Nee, die landen uh, over uh, een, een half uur op de deurmat. Dus een kwartier voordat het debat begint, moeten die er zijn. Dan kan iedereen snel lezen en het debat in. Nou, wij zijn benieuwd en gaan het graag van je horen, Joost. Dank je wel. Graag gedaan. Jos Verlinks. Houdt u op de hoogte vanuit Den Haag misschien al wel bij Sven Kokkeman. Sven, Goedemorgen. Wat goedemorgen. Moet je in Marcel. ieder geval doen? Nou dat in ieder geval. Zometeen ja? ook met GroenLinks. Want uh, dat is weggelopen uit de uh, onderhandelingen. de vraag is wat is er dan voor die partij überhaupt nog te halen vandaag. We gaan praten over die Nederlandse diplomaten in Moskou. Iedereen roept nu festiviteiten stopzetten. De koning mag voor een deel niet naar uh, Rusland uh, toe. Het Nederland-Ruslandjaar maar op het laag beetje. Dat moet je allemaal niet doen, zegt iemand die de Russen heel goed kent. Want ja, ik dan snij jezelf zeker. in je, Nee, nee oh. een uh, goede Rusland-deskundige oh, okay. van vrouw, nou, vrouwelijk geslacht. En, het, uh, en verhoog bij iedere verkeersovertreding de boete. Een voorstel van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Verkeersveiligheid. Hadden jullie het ook al over in de uitzending. Ik ga over de ins en de outs van dat onderzoek verder praten. Zometeen bij de Karel. Gaan wij weer luisteren? Dank je wel. Dit is Radio 1. Mark Visser, ook naar jou. Rusland heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend... naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou. Dat heeft het Russische persbureau Interfax gemeld. Onderzoek is geopend omdat er bewijs is dat in de woning... van de Nederlandse diplomaat is ingebroken en geweld is gebruikt. Al dus de onderzoekscommissie. De nieuwe baan van vertrekkend burgemeester Reewinkel in Barcelona bestaat niet. Dat schrijven het AD en het Dagblad van het Noorden. Begin deze maand schreef de burgemeester van Groningen op zijn Facebookpagina... dat hij benoemd was tot speciaal afgevaardigde voor plaatselijk rampenmanagement. Het hoofdkantoor van de organisatie waar hij zou gaan werken... laat aan beide kranten weten dat de functie niet bestaat. Automobilisten die herhaaldelijk een boete krijgen... moeten bij elke overtreding extra gaan betalen. Alleen dan kan asociaal verkeersgedrag goed worden aangepakt... zegt onderzoeksbureau SWOF in de Volkskrant. Bureau vindt het vreemd dat iemand die zich doorhaast een keer vergist in het verkeer... hetzelfde bedrag moet betalen als iemand die steeds weer in de fout gaat. Het weer dan, in de loop van de dag af en toe zon. Het blijft tot de avond droog en het wordt 13 of 14 graden. De morgen wisselen zon en buien ook af. Dat was het NOS Journaal. En de verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakker met de resten van de ochtendspits. Ja, dat is niet zo gek veel meer, hoor. Nog een paar korte files. Op de A1 richting Amsterdam... bij knooppunt Watergraafsmeer, 2 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Bad Oeverdorp, 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Nieuwendam en Watergraafsmeer, 3 kilometer. Tussen knooppunt Amstel en Oud-Zuid, 3 kilometer. En tussen Koenplein en Hemhavens, 2 kilometer.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 Wat is de passende reactie als je diplomaat wordt mishandeld in Moskou? Boetes voor verkeerse uh, moeten bij elke overtreding worden verhoogd. Het debat over het begrotingsakkoord. Wat valt er nog te halen voor wegloper GroenLinks? Veel Duitsers zijn verontwaardigd over de macht en de rijkdom van de kerk... en de ochtendhumeur van Koos Postema. Het is bijna twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Rotterdam. Maar ik op bezoek ga bij een van de 15.000 mensen met een beperking die vanwege de extra bezuinigingen straks kan fluiten naar de steun en toeverlaat die ze zo hard nodig heeft. U kunt reageren op Twitter. S. is het adres en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen, Nederland, Karo.nl. Het is een raadsel vooralsnog, dames en heren, wie gisteravond de Nederlandse diplomaat in Moskou heeft gemolesteerd. Maar dat het Kremlin daarachter zit, is onwaarschijnlijk, zegt Ruslandkenner Helga Salomon. Goedemorgen. Goedemorgen. Al is het misschien alleen maar omdat Rusland uh, zo wordt zojuist bekend via het ANP... een strafrechtelijk onderzoek heeft geopend... naar de mishandeling van deze Nederlandse diplomaat. Waarom denkt u dat Poetin er helemaal niks van weet? Nou, ik... Ik kan me toch niet voorstellen, dit is natuurlijk weer een nieuw schandaal en een groot schandaal. Nou, de reactie vanuit Nederland was een beetje te voorspellen dat Frans Timmermans echt uh, nou, razend is. En dat het zelfs het bezoek van de koning op het spel kan zetten. En ja, ik kan me toch niet voorstellen dat, ja, dat zoiets echt vanuit het Kremlin wordt aangestuurd. Nee, is het dan een toevallige overval, denkt u? Dat lijkt mij niet, want uh, het lijkt toch heel duidelijk verband te houden met twee zaken. Hè? Als je het bekijkt. Met die aanval. Of met de. Nou, aanval. Met, met de arrestatie van de Russische diplomaat. Want ja. het ging ook om de tweede man van de Russen. Nu gaat het om de tweede man van de Nederlanders. Ja. Dat kan bijna geen toeval zijn. En een tweede iets uh, is dat ze een hartje hebben achtergelaten op de spiegel. Met LGBT. Dat is dat voor de homobeweging en alle aanverwanten. En uh, dat lijkt er toch ook op te duiden dat ze toch. Uh, ook vallen over dat al maar opbrengen door Nederland... van, van het thema homoseksualiteit en die Russische homowet. Hè? Zoals ja. laatst de Halina Rijn en laatst ook weer een sporter. Dus dat lijken toch twee dingen te zijn... die de aanvallers in ieder geval bijzonder ergeren. En waarvan, waarbij ze dus denken... we moeten ze maar eens even op hun plaats zetten. Ja, zijn het dan gewone Russen die zich verkleed hebben... als elektricien en hebben ingebroken? Uh, nou, uh, ja, dat, dat, het blijft de vraag wie het ja. zijn. Maar het lijkt mij... Zo een dermate brutale actie. En u moet zich voorstellen, hè, je hebt daar uh, deze diplomaat woont in een zogenaamd elite appartement. Dat is een gebouw waar allemaal mensen wonen. Nou, niet zomaar mensen, toch wel bijzondere mensen met dure woningen. Doorgaans, en dat is iets wat interessant is om <coughs> na te gaan... zit daar een zogenaamde dijournaya, een, een uh, conciërge... die alles natuurlijk goed in de gaten houdt. Dus... Uh, ja, je, je stapt daar niet zomaar naar binnen. Dus ik, ik denk dat dit toch een goed voorbereide actie is. En uh, waar het vandaan komt is de vraag... maar ik denk niet dat het zomaar twee domme jongens zijn... die dat hebben gedaan, maar nee. wel degelijk mensen... die bijzonder goed op de hoogte zijn van de zaken... en ook bijzonder goed van deze en waar hij woont. Juist. Goed, nou de consequenties uh, zijn er mogelijk al. Want D66 en de Partij van de Arbeid willen dat Rusland stil liggen. Mm -hmm. uh, de ambassadeur moet op het matje komen. Uh, mensen roepen al, ik geloof met name D66... Dat de Koning niet naar Moskou toe ja, moet ja, gaan. Ja. Is dat de passende reactie? Nou ja, dat is niet aan mij hè, om te beoordelen. Maar ik denk dat er worden natuurlijk dingen afgewogen. Hè. En, en, en daarom, ja, of de koning niet gaat... Het, ...dat zou natuurlijk echt, hè, dat werd al gezegd... ...het opblazen van het uh, Nederland-Ruslandjaar betekenen. Ja. Dat is een enorm gezichtsverlies... Voor Rusland, maar toch ook natuurlijk wel voor Nederland. Dus, ja. Maar ja, wat moet je dan doen? Alleen de Russische ambassadeur op het matje roepen en zeggen dit mag niet? Foei. Nou, ja, nou, dat is de vraag wat er gebeurt. Uh, op dit moment, die, dat ambassadeur op het matje roepen, dat is een soort uh, nou, ritueel. Hè? En ja. uh, ik denk dat Timmermans zich ook zal vragen: van, uh, uh, los dit op. Want het punt is, en dat is wel interessant, als de Russen het willen oplossen. Dan kunnen ze het oplossen. Hè. Dat blijkt ook hè. met die rellen van afgelopen zondag... bij yeah. die groentemarkt. Yeah. Er was een Russische jongen vermoord. Er was niks gebeurd totdat 400 nationalisten de boel kort en klein slagen. Nu is er een verdachte opgepakt. Als de Russen het willen, worden deze mensen gepakt. Yeah. Uh, de vraag is uh, of ze het willen. En ja, dat, ik ben, ja, dat, dat is de vraag. Hoeveel druk zet uh, Nederland op de, op de ketel? Hè? Yeah. Gaan ze zeggen, de koning komt... ...mits u de daders van deze aanval hebt gevonden. Juist. Dat zou een behoorlijke druk op de ketel zetten. Juist. Maar je kunt heel weinig doen en dat is het, het, het vreselijke van dit. Het is niet vanuit een orgaan gebeurd. Dus bij Nederland was het de politie. Ja. Dan kun je zeggen, we roepen Nederland ter verantwoording. Nu kun je het Kremlin niet ter verantwoording roepen. Want het zijn schijnbaar twee individuen. Dus het is uitermate slim eigenlijk. Goed, en uh, in de emotie reageren zegt u dat is voor de onderlinge verhoudingen niet goed. Nou ja, dat is natuurlijk nooit goed. In ieder geval gaat het Nederland-Rusland-jaar niet helemaal onopgemerkt voorbij. Nee, dat kun je wel stellen. Ik dank u zeer. Geen dank. Helga Salomon, Rusland kenner. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu naar automobilisten die de ene naar de andere overtreding plegen. Die moeten namelijk een hogere boete krijgen. Daarmee kan asociaal rijgedrag effectief worden teruggedrongen. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Jolieke Merks-Mesken, goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeker bij die SWOV. Nou, meteen al in het nieuws dat mensen die voor het eerst in de fout gaan. in een emotionele bui of in haast. Uh, uh, op, dezelfde manier, uh, op dezelfde manier worden behandeld. Kritiek dus van Guido van Woerkom. Wat is uw uh, repliek daarop? Uh, nou, ik denk dat het uh, overgrote uh, deel van de mensen die inderdaad incidenteel een verkeersboete krijgen... ...voor die groep verandert er eigenlijk niet zoveel. Uh, die, uh, die krijgen nog steeds dezelfde verkeersboete. Maar die zullen misschien wel uh, zich uh, laten waarschuwen door uh, het idee dat als het vaker gebeurt dat het uh, dan uh, zou kunnen gaan oplopen. En dat doen ja. we niet meteen. Dat, uh, dat zou dan eerst uh, gepaard moeten gaan met een waarschuwing. Ja. En daarna met, uh, nou ja, met een hogere boete. Maar dan heb je het echt over mensen die 10, 15 keer per jaar een verkeersovertreding uh, begaan. En hoeveel zijn dat er? Uh, nou, dat is van alle mensen die wel eens een keer een verkeersovertreding begaan, uh, is dat ongeveer 0,1 procent. Dat, dat is meer, die meer dan 10 boetes in een jaar krijgen. Ja. Dat hoeveel mensen heel... zijn dat? Uh, dat is ongeveer 13.000. Dat zijn toch nog 13.000, want 0,1% klinkt niet zoveel... maar 13.000 mensen klinkt dan weer een stuk groter. Ja, ja er, zijn, er worden aardig wat boetes uitgeschreven, inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, dus, uh, we hebben toch uh, al zo'n puntenrijbewijs. Dus waarom zou je dan uh, dit nieuwe systeem nodig hebben? Want uh, bedoel, als je te veel uh, punten uh, negatief op je uh, kerfstok krijgt... dan ben je toch je rijbewijs kwijt? Ja, dat geldt in Nederland alleen nog maar voor de beginnende bestuurder. En bovendien is het, puntenrijbewijs alleen, uh, of het puntensysteem uh, is, uh, alleen uh, geldig op het moment dat je uh, op persoon wordt staande gehouden. Ja. En waar wij het over hebben is het uh, zogenaamde Muldersysteem, waar uh, binnen uh, op een administratieve manier de uh, verkeersboetes automatisch thuis komen. En wij zeggen van juist dat systeem zou veel effectiever kunnen, omdat we weten dat juist die mensen met uh, 10, 15 verkeersboetes per jaar ja. een sterk verhoogd risico hebben op een verkeersongeval. Ja, dat zijn over het algemeen misschien ook mensen die meer op de weg zitten. Want hoe meer je op de weg zit, hoe groter de kans dat je een keer een bord mist... of dat je in de fout gaat, toch? Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dat is op dit moment natuurlijk ook zo. Die mensen hebben sowieso een hogere kans op een boete, denk ik. Uh, maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, die mensen hebben, omdat ze zoveel op de weg zitten... En, uh, en veel kilometers maken, grotere verantwoordelijkheid. En juist die mensen zouden zich extra veilig moeten gedragen. Nou zegt de ANWB in een reactie het idee wel sympathiek te vinden... maar de organisatie betwijfelt of de doorgewinterde veelpleger zich er veel van zal aantrekken. Hangt van de hoogte van de boete af natuurlijk, hè? Ja, ja, dat klopt. En, uh... en daar gaat u niet over, toch? De, de hoogte van de boetes, uh, nee, daar hebben we geen, uh, geen uitspraak over gedaan, maar ja, het blijft zo, een bepaalde groep verkeersovertreders, uh, veel plegers, die bereik je nooit, die laat zich uh, niet gelegen laten, uh, liggen aan, uh, aan, aan welke maatregel dan ook, ja. maar een kleinere groep zal zich wel daardoor be laten beïnvloeden en wat wij vooral belangrijk vinden is dat die grote groep van incidentele overtreders uh, ja, zich door dit systeem zou kunnen laten waarschuwen en uh, door die oplopende boetes misschien eerder zal zeggen, nou nu is het wel een beetje gek uh, geworden, misschien moet ik nu uh, mijn Gedrag maar gaan aanpassen. Zullen we een reactie binnen van de rug nummer 1 aanpakken? Namelijk de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo, opstelt? Nee, nog niet. Ik heb nog geen reactie van gehoord. Maar u gaat het ook niet allemaal aanbieden, dit rapport? Nee, het is een. een Jij ja, moet het zien als een, een handreiking, meedenken over hoe het systeem eigenlijk effectiever zou kunnen. Juist. Punt is helder. Jolieke Mesken van de SWOV. Ik dank u zeer. Geen dank. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het Universitair Ziekenhuis Leuven is erin geslaagd een verwijderde donorlong maar liefst 11 uur buiten het lichaam te bewaren. En nou is de vraag: hoe lang kun je andere donororganen goed behouden? Mike van den Bos is van de Nederlandse Transplantatiestichting en die zou het antwoord moeten weten. Nou, uh, harten en longen kun je gemiddeld genomen 4 tot 8 uur buiten het lichaam bewaren... voordat je ze transplanteert. Dus wat ze daar in België ge uh, gepresteerd hebben, dat is, uh, nou, dat is heel bijzonder. Een uh, lever kan tot maximaal 14 uur buiten het lichaam. En nieren kunnen wat langer buiten het lichaam, zelfs wel tot, uh, tot 40 uur. Maar het verdient wel aanbeveling om die nieren al wat eerder te transplanteren... bij zo tussen de 12 en 16 uur. Al dus, Mike van der Bos van, het Nederlandse, van de Nederlandse Transplantatiestichting. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rotterdam. En in de maatstaat is Marcel Dekker. Nina Palvenier is op bezoek bij haar zus in Rotterdam. Ze woont zelf in Amsterdam. Het is een mooie dame om te zien... Uh, ogenschijnlijk niks aan de hand. En toch heb jij een beperking. Wat is met je aan de hand? Ik heb uh, hersenletsel. Dat heb ik opgelopen na een uh, klasse vakantie in Mallorca. Daar heb ik uh, medicatie toegediend gekregen. Daar was ik allergisch voor. En daardoor heb ik een hersenvergiftiging opgelopen. En nu hersenletsel. Toen had je dus uh, heel veel steun en ondersteuning nodig. Dat heb je ook gekregen. Waar, waar bestond dat uit? De ondersteuning op het moment dat ik ziek werd bestond uit... is voornamelijk uh, regelen van zorg voor persoonlijke verzorging. Dingen die ik niet meer zelfstandig kon. En dat is allemaal uitgebreid naar het zoeken van werk... het ondersteunen van administratieve uh, dingetjes. Dus ja. het is heel ja, veelzijdig. Hoe gaat het met je nu? Goed. Ja. Beter. ja veel beter. Jan de Vries, directeur van Mee Nederland, de koppel van organisaties die uh, de ondersteuning regelt. Dat doet u voor een flink aantal mensen, voor hoeveel? Dat doen wij ieder jaar voor 100.000 mensen met een beperking. Ja. Een breed pakket aan ondersteuning, kunnen we wel zeggen. Dat hebben we zo meteen van, uh, zojuist van Nina ook gehoord. Uh, uh, uh, Vult u die lijst eens aan? Ja, wij ondersteunen mensen met een beperking op alle... Levensgebieden Op alle onderdelen van hun leven. Of het nou vragen zijn rondom wonen of zorg of vrije tijd. We helpen ze om meer zelfredzaam te worden. Hun eigen kracht te versterken. Maar ook hun weg te vinden in bureaucratisch Nederland. En we staan ook onafhankelijk naast diezelfde cliënten. Omdat ze soms ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon nodig hebben. Die met hen meegaat wanneer ze moeilijke gesprekken moeten voeren. Over voorzieningen die ze nodig hebben. Ja. Goede, nuttige ondersteuning uh, heeft staatssecretaris Van Rijn uh, van VWS ook afgelopen juli nog eens gezegd. En daar bent u eigenlijk voor beloond hè, afgelopen weekend. Vertelt u. Ja, was het maar zo. Ja, het is absoluut zo dat uh, kabinet en Kamer ervan overtuigd zijn dat dit werk heel belangrijk is. Omdat mensen met, met een beperking heel graag meedoen in onze samenleving. Ook een groter beroep wordt gedaan op hun zelfredzaamheid. Dus wij waren erg verrast toen het herfstakkoord werd gepresenteerd en wij een extra korting kregen van 25 miljoen euro, waardoor echt de continuïteit van onze ondersteuning in gevaar ja, dreigt te komen. Extra ondersteuning van 25 miljoen, want er stond al op de konto 33 miljoen, maakt 58 miljoen. Precies, en daarmee wordt ongeveer een derde van ons budget wegbezuinigd. En daarmee komt, komen een groot deel van onze doelgroep... komt daarmee toch onder druk te staan. Die hebben die kortdurende ondersteuning die wij bieden echt nodig... om zelf een weg te kunnen vinden in het leven. Om zelf, zelf redzamer te worden. En dat betekent dat we straks onverhoopt... ook tegen heel veel mensen met een beperking, zoals Nina... moeten zeggen, helaas, we hebben geen capaciteit meer om jou te ondersteunen. Ja, u heeft het uitgerekend, hè? Wij hebben dat uitgerekend. Het komt eigenlijk neer op zo'n 15.000 mensen... Die, waarvan we straks moeten zeggen, helaas... De ondersteuning is niet meer voor u beschikbaar. Nee. Wat zou dat hebben betekend voor jou, als jij, Nina, de afgelopen jaren na die vergiftiging die steun niet had gekregen? Um, ik denk dat qua mijn revalidatie, dus, dus mijn hele ontwikkeling nu omtrent mijn lichaam en mijn uh, sociaal-emotioneel, cognitief handelen, daar had ik veel minder aandacht aan kunnen besteden. Nu heb ik echt gewoon kunnen werken aan mijn lichaam, aan, aan mijn toekomst. En door al die papieren, romslomp en alles wat erbij komt kijken... waarmee men mij ondersteund heeft... Uh, ja, heb ik ruimte gehad voor mezelf. En ook acceptatie en dus uh, beter herstel. Meer progressie. Meneer De Vries, u baalt als een stekker. Want uh, u was zo druk bezig met het overhevelen van uh, al die verantwoordelijkheden... naar gemeentelijk niveau. Dat kwam er ook nog eens een keer bij. Dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Uh, ja, hoeveel kans maakt u om nog ergens een koevoet tussen te zetten? Ik geef u tien seconden om dat de Tweede Kamer... die straks bij elkaar komt over een half uurtje, is uit te leggen. Wij hebben de overtuiging en ook de hoop... dat de Kamerleden en het kabinet gaan inzien... wanneer zij zeggen, mensen met een beperking... en iedere Nederlander moet meer zelfredzaam worden... dat het daarvoor nodig is om dan ook niet te bezuinigen... op de ondersteuning zoals Medi biedt. We gaan het afwachten. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks, na de AFR rond de speelzieke Bischop... is de discussie over de macht en de rijkdom van de Duitse kerk... in alle hevigheid losgebarsten. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1923. Ik hoop alleen dat we nooit geloven van één ding. Dat het door een ja, deze dag in 1923 richtte Walt Disney samen met zijn broer de Walt Disney Company op. Die later zou uitgroeien tot een van de grootste mediaconcerns ter wereld. Disney-kenner Rijn van Willigen over het succes van Walt Disney. En natuurlijk, die beroemde muis. Hij was al de poppetjes aan het tekenen. Dat vond hij gewoon leuk. Verhaaltjes vertellen. Te want Disney is meer verhalen vertellen dan uh, een tekenaar. Uh, hij is bij de krant uh, terechtgekomen. Hij heeft die advertenties ontworpen. Hij was ook een freelance tekenaar voor, uh, voor advertenties. Toen hebben ze ook filmpjes gemaakt. die bestemd waren voor de lokale bioscoop. Maar Disney wou meer. Altijd uh, beter. Want hij vond uh, zeker dat er op tekenfilmgebied. gebeurde gewoon ronduit schrift in die tijd al. Maar het probleem was, het waren volle filmpjes, dus hij kreeg na een slecht betaald. De eerste jaar heeft hij wel weer tegenslag gehad, zijn tekenaars werden weggekocht. Maar hij is altijd maar doorgegaan. Het is altijd wel weer een motivatie om uh, zich niet uh, onder te laten uh, sneeuwen. Hey, jou! Ah! Are you the first original Mickey Mouse? En toen heeft hij Mickey Mouse uh, ontworpen in 28 en de rechten heel strikt uh, in eigen hand gehouden. En zijn eerste winst heeft hij gewoon gemaakt door de merchandise uh, rechten te verkopen van Mickey Mouse. Daar haalde hij geld mee binnen, want dan hoef hij er niks voor te doen, maar toch uh, van geld uh, voorzien. Steamboat Willy was dan een zwart-wit filmpje. En het unieke daarvan is dat het geluid en het beeld gewoon lopen. Ja, dat filmpjes af van geluid voorzien waren. Maar dan was het een beetje achtergrondmuziek. Disney wilde gewoon als er een deur dichtgeslagen werd, dat er ook op deur klonk. En het geld wat hij verdiende stak iedere keer weer in een nog betere uh, productie. Zij was ook de eerste tekenfilmer die met uh, drie uh, color uh, filmpjes uh, begon uh, te, te maken. En door uh, drie kleuren te combineren kun je iedere kleur uh, creëren. Dat was natuurlijk uh, fascinerend. Disney verdient natuurlijk wel iedere keer wel wat geld aan zijn filmpjes. Wat hij weer in het volgende filmpje stak. Maar met de komst van beetje, Iedereen verklaarde hem voor gek. Heeft hij gewoon het grote geld verdiend. Daardoor kon hij ook een nieuwe studio gaan bouwen. Maar dat werd weer een beetje teniet gedaan. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Want toen viel Europa weg als inkomstenbron. Daarna heeft hij de draad opgepakt en speelfilms gemaakt. Want in Engeland stond er geld op de bank wat alleen daar uitgegeven moet worden. En heeft hij gewoon films als schat eh, verfilmd, live-action. Dat was goedkoop om te maken. En dat bracht door de naam Walt Disney gewoon geld op. Disney heeft altijd geloofd in een uh, nog beter maken van een product. Tegenwoordig staat Disney gewoon synoniem voor het uh, verdienen van geld. Maar vroeger was iedere uh, nieuwe film was weer een succes. Dat kunnen ze tegenwoordig niet meer. Want Disney is creatief gewoon dood. En Disney was natuurlijk een fantastisch verhalenverteller. Als Disney nu terug zou komen, dus Bolt, die zou zich uh, te pletter schrikken. Het bedrijf, dat zou niet zo'n goedkeuring dragen, denk ik, om het maar heel nul te zeggen. Rijn van Wilgen over het succes en de oprichting van Walt Disney. De Walt Disney Company. Deze dag in 1923. Ook oud. Brian Ferry. Brian Ferry, let's stick together. Het is zeven uh, minuten voor tien bijna. U luistert naar de Caro op Radio 1. De affaire rond de speelzieke bischop van de Duitse Limburg... leidt in Duitsland nieuwe discussies over de macht en de rijkdom van de kerk. De protestantse, protestanten en de uh, katholieke kerk zijn samen... Uh, na de overheid de grootste werkgever, de grootste grootgrondbezitter. En ze hebben een dikke vinger in de pap in instellingen voor onderwijs en zorg. En dan betalen alle gelovige Duitsers ook nog eens een fikse kerkbelasting. Rob Zavelberg, onze man in Berlijn. Goedemorgen. Morgen. Nou, dan weten we in ieder geval waar het geld vandaan komt. Ja, kijk aan. Dat is natuurlijk een uh, vrij fors bedrag in Duitsland. Uh, het gaat vooral om de kerkbelasting ook. En uh, dat, dat is zo'n 10 miljard uh, euro die daar uh, jaarlijks bij inkomt. Vooral voor de twee grootste kerken. Dus de katholieke kerk en de protestante kerken. Uh, ja, dat gaat ook via de inkomstenbelasting uh, in Duitsland. Dus dat is tamelijk goed geregeld. Is er geen scheiding van kerk en staat dan? Ja, natuurlijk. Duitsland is een modern land, maar in die zin ook een scheiding dat de kerk niet een zelfstandig belastingssysteem heeft, maar dat de Duitse fiscus in principe via de inkomstenbelasting bijna 10% van daarvan doorsluist naar de katholieke en de protestante kerk. Ook voor mensen die niet gelovig zijn. Nee, dat geldt dus alleen voor mensen die aangeven dat ze gelovig zijn... dan wel geen verklaring hebben kunnen overleggen dat ze uit de kerk zijn getreden. Juist, ja, dus dat gaat een beetje verder dan het collecte schaaltje zoals wij dat kennen... waar een gemiddelde kerkbezoeker een paar euro in gooit. Ja, het heeft soms wel uh, Kafka-toestanden uh, ook uh, als gevolg. Bijvoorbeeld een vriendin van mij uit Hongarije... Die, uh, ja, die heeft op een gegeven moment een enorme belastingaanslag gekregen. Dus echt van de Duitse fiscus. En dat had met de uh, kerkbelasting te maken. Want ze had eigenlijk aangekruist daar uh, op haar aangifte dat ze niet uh, religieus was. Maar omdat ze geen uh, bewijs kon uh, overleggen daarvan... dat ze ooit in uh, Hongarije uh, 30 jaar geleden uit de kerk was uh, getreden onder het communisme nog... En uh, ja, kreeg ze dus nu een uh, gigantische uh, aanslag en uh, kwam dus enorm in de probleem... omdat er uh, die documenten uit het communisme die waren kwijt. En uh, vandaar dus dat ze hier uh, in Duitsland in de problemen kwam. Juist. En hoeveel geld gaat er alles bij elkaar dan naar die kerk toe? Nou, dat gaat om, uh, uh, zeg, bijna 5 miljard voor de uh, katholieken bijna 5 miljard voor de protestantse kerk. En uh, dus in totaal een uh, miljard, uh, waarmee, uh, dus uh, 10 uh, miljard euro, waarmee ongeveer een miljoen uh, Duitsers die uh, hier werken, zeg maar, uh, voor de kerk uh, betaald worden. En daar gaat het vooral dan om uh, zielzorgers, uh, huishoudelijk en ook uh, administratief personeel, tuinmannen, uh, schoonmakers, maar natuurlijk ook uh, de beschoppen. Ja, nou ja, daar kan je wel een bischopelijk paleisje van betalen... en ook de renovatie daarvan, met een ja, badkamer van 15 miljoen. Ja, de, de, de Dom en Keulen bijvoorbeeld... die is natuurlijk ook niet, uh, niet zomaar gebouwd, maar... Uh Kijk dat uh, in Limburg aan der Laan, uh, dat daar voor 30 miljoen, uh, of we waarschijnlijk zelfs 40 miljoen, een residentie is verbouwd voor de uh, plaatselijke bisschop. Ja, dat is echt een enorm probleem hier in Duitsland. En uh, tot aan de paus in Rome toe. Ja, want die paus die predikt natuurlijk bescheidenheid en uh, een beetje bescheiden leven ook. Hè? Ja. Uh, rustig gaan met geld uitgeven. Zuinig. Ja. ja, je ziet hem bijvoorbeeld ook uh, in een oude uh, auto rondrijden, op eenvoudige schoenen en zo. En dat... Ja. Er past natuurlijk de verkwisting uh, zoals die nu in, uh, in Limburg aan de hand is. Dus daar past het natuurlijk helemaal niet bij. Nee, en dus is de vraag of er dan een soort van verzet komt in de Duitse bevolking... aangezien dat geld een deel is van de inkomstenbelasting. Ja, enorm. Je ziet al... Uh... Dat er uh, mensenkettingen worden gevormd. Dat uh, per dag heel veel mensen weglopen uit, uh, uit de kerk. Uh, er is waanzinnig veel aandacht voor uh, in de media. Maar ook natuurlijk gaat het. Ja, veel uh, discussie natuurlijk. Uh, is het wel goed zo met die, uh, die kerkbelasting? Uh, en dat, uh, uh, eigenlijk de ontbrekende controle op de uitgaven uh, daarvan? Ja, en gaat hij op de schop denk je? Nou, niet zo 1, 2, 3, want het is natuurlijk iets wat uh, door de eeuwen heen zeg maar, is gevormd, uh, maar er is wel een, een forse discussie over en vooral uh, op het uh, feit dat er uh, nauwelijks controle is uh, hoe dat, dat vermogen eigenlijk uh, wordt beheerd, omdat uh, uh, dat is wel afhankelijk dan van de, uh, de bisschop of de aartsbisschop en de, uh, zijn grillen. Juist. Nou, ik ben benieuwd hoe lang die bisschop nog in zijn uh, gerenoveerde paleisje zit daar in dat uh, zuid-Duitsland. Ja, de winter komt eraan, hè? Ja. <laughs> Je bedoelt de stokkosten, ja?